Vier uur, Marjan Koekoek met het nws journaal Bij een luchtaanval op een dorp in de buurt van Damascus... zijn tien kinderen om het leven gekomen. Volgens Pesbureau Reuters speelden de kinderen buiten... omdat het rustig leek. Syrische activisten en bewoners van het dorp melden... dat er plotseling gevechtsvliegtuigen verschenen. Ze spreken van een willekeurige aanval. Op videobeelden zou te zien zijn... hoe bewoners de lichamen van de kinderen oppakken. De slachtoffers zijn allemaal onder de 15 jaar oud... Bij de aanval vielen ook zo'n 15 gewonden. De aanval zou zijn uitgevoerd met clusterbommen. Er zouden zo'n 70 niet ontplofte kleine bommen zijn gevonden bij het dorp. Oxfam Novip roept Nederland en de EU op om te stoppen met het bijmengen van biobrandstoffen aan benzine en diesel. Tot nu toe worden voor de productie van vooral voedselgewassen gebruikt: zoals graan, mais, suiker, soja en raapzaad. De voedselprijzen zijn mede daardoor sterk gestegen, tot wel 30 procent. Het bijmengen van biobrandstof aan benzine en diesel is door de EU verplicht. Het zou minder vervuilend zijn en het is een oplossing voor het opraken van fossiele brandstoffen. Voor de productie ervan wordt subsidie gegeven. Oxfam-Novip is niet tegen biobrandstoffen, maar vindt dat daarvoor andere gewassen en stoffen moeten worden gebruikt, zoals algen en afval. Twee inwoners van het Belgische Herentals zijn gewond geraakt. toen een auto hun slaapkamer binnenreed. Dat meldden verschillende Belgische media. Even na middernacht in een, verloor een automobilist de controle over het stuur. in het dorp ten oosten van Antwerpen. Hij reed de voorgevel van een huis binnen. waarachter de slaapkamer van de bewoners lag. Ze raakten gewond door rondvliegend puin en stenen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is gearresteerd. Hij had te veel gedronken. Het weer, in het noorden nog een paar buien. Overdag is het overwegend bewolkt en zijn een periode met regen. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Maart, Maartje Duin is een uh, fantastisch radiomaakster. Uh, ze heeft trouwens, uh, omdat ze ook van die één minuutjes maakte voor, voor, voor de VPRO... Uh, hebben ze de Pri Europa gewonnen? Wou ik ook maar eens even zeggen. Ja, fantastisch zijn die dingen. Allemaal kleine pareltjes. Goed, eh, maar ze heeft nog iets anders gedaan. Ze heeft een mooi vervolg gemaakt op haar cursus Alleen Zijn. En daarin figureerde ze zelf. Dus ze ging op onderzoek uit naar het tegenovergestelde. Hè, resulterend in de cursus Samen Zijn. Jezelf en met een ander zijn. Zie hier de liefdesparadox. Hè, vroeger boden rolpatronen houvast. Tegenwoordig zijn relaties een kwestie van ja, onderhandelen. Want hoe doe je dat eigenlijk? Samen zijn... Als jij de dakgroot schoonmaakt, vult zij dan de cv-ketel bij? Mag zij een racefiets he, uh, van de en-of-rekening? Kun je porno kijken als zij thuis is? Nou, Een uh, jazzy radiocollage over waar de een ophoudt en de ander begint. Nou, Met dank aan de NTR, aan Holland Doc Radio... aan eindredacteur Willem Davids en technicus Arno Peters. Je beïnvloedt elkaar natuurlijk voortdurend. Je bent de hele dag met elkaar. Je leest dezelfde dingen, je kijkt dezelfde dingen... je luistert naar dezelfde muziek. En daardoor beïnvloedt dat je wereldbeeldje, je referentiepunten... en ontstaat er wat mij betreft een soort van gezamenlijke smaak. Ik kan ook niet meer precies vertellen... deze hebben we het laatst gekocht, deze twee banken. Hoe dat nou... Dat is gewoon echt 50-50 gegaan. Ik weet niet zeker of het antwoord dat hij geeft... of dat inderdaad is van het maakt me geen donder uit... of uh, ik vind het inderdaad mooi. Bijvoorbeeld uh, de, deze stoelen. Uh, die had ik gezien en toen zei ik van nou, uh, die ga ik kopen... maar bekijk even of jij ze ook mooi vindt. Dan uh, belt hij vijf minuten later terug en zegt hij ja, ik vind ze mooi. Maar dan denk ik, vindt hij ze dan mooi of denkt hij... stoelen, wat maakt dat nou uit? <laughs> Dit is een vijfpits uh, gaststel met een grillplaat die erop kan en een visplaat. Uh, en dan ook nog hier zit een draaiding in voor de kip. En daarbij komt er nog een extra oven en nog oven. Dus we hebben drie ovens met z'n tweeën. Wat ik persoonlijk een beetje aan de ruime kant vond. Maar dat is een mannendingetje, hè? Groot, groot denken. Maar goed, er zijn de zonnepanelen voor teruggekomen. En die kosten natuurlijk ook weer geld. Dus het is een, een wedloop waarin mij steeds meer kosten maakten, Maar uiteindelijk allebei het vrede zijn. We hadden ingezet op vier overs, Robert. Uh, maar het zijn dus drie geworden. De stoomover is er niet gekomen. Ik ben een paar jaar geleden meer te samen gaan wonen. Ik had geen huis meer. En uh, ja, ik ben, uh, op haar gastvrijheid ben ik hier gaan wonen. Dat respecteerde ik ook heel erg. Maar op een gegeven moment kun je dat niet meer respecteren... omdat het gewoon niet meer weerspiegeling is voor hoe je zelf wil leven. Het was hier in mijn uh, ogen een hele grote zooi. Toen op een gegeven moment ging de bovenbuurman weg en die had zijn huis te koop. Dus uh, het was echt een verlichting om mijn eigen huis te hebben. En omdat ik hem ook zelf betaald heb, kon ik ook helemaal mee doen wat ik wilde. Als die hier, als hier vuil is gemaakt, dan zeg ik van je moet niet mijn huis vuil maken. Of zo. En dan, dat, dat is dan ook heel duidelijk als dat, als dat zo is, als het aantoonbaar zo is, dan moeten ze het ook schoonmaken. Ik heb hier nog, dat is uh, leuk, nou, die is nu weg. Dat is heel jammer, dat wist ik niet. Er zat hier jarenlang op het kozijn, een blauw verfstreepje, omdat Meerta haar verjaardag hier heeft gevierd. En ik heb hier jarenlang gezegd dat ik het niet ga opruimen, omdat, omdat zij het had gedaan, of iemand op haar feestje. Waar je naar streeft is zekerheid, dat je weet waar je van op aan kunt bij elkaar. En vroeger was die er natuurlijk, want de vrouw deed het huishouden... en de man zorgde, was de kostwinner. Dus het idee is dat, dat je gewoon wist als man... oké, okay, ik kom thuis, mijn eten staat klaar en ik hoef niks meer in het huishouden te doen. Toen wij nu gingen, wij gingen zes jaar geleden, zeven jaar geleden samenwonen, geloof ik. Toen moesten we helemaal gaan uitvinden wie wat, wie wat moest gaan doen... Doet ze de afwas. En vooral wanneer doet diegene dat? Want ik ben eigenlijk degene die dat uh, moet doen. Maar um, ik vind het gezellig om alles nog even op tafel te laten staan en nog even na te tafelen. En dan uh, daarna doe ik dan voor ik naar bed ga of zo doe ik de afwas nog wel even. Maar ja, zo is hij niet opgevoed. Zegt hij dan ook altijd. En uh, het moet bij hem meteen van tafel. Het moet meteen opgeruimd zijn. Dus op een gegeven moment hoor ik hem ineens ostentatief in de keuken. Allerlei dingen aan de kant zetten en schuiven. En uh, van, oh hij doet de afwas. En, en hij vindt het niet leuk. <lacht> en dan hebben we afgesproken dat ik een uur heb om uh, uh, die afwas in te doen. Dus tot dat uur doet hij niks. Dat lukt hem niet altijd. <lacht> Ik denk dat er dus een, um, een dynamiek optreedt... waarbij je automatisch een verdeling krijgt... Uh, al naar gelang waar iemand uh, zin in heeft en dingen leuk vindt. Vervolgens waar iemand goed in is. En van, laat mij die was maar doen, want ik ben tien keer sneller. En op het eind krijg je dan dus dingetjes waar, allebei, waar je allebei niet goed in bent... waar je allebei ook geen zin in hebt. Het wegbrengen en halen van kinderen bijvoorbeeld. Als dan uh, één iemand dat dan net even niet, uh, niet kan... omdat hij een afspraak heeft ochtends of, uh, of juist s avonds... en ze daardoor niet kan ophalen... dan is dat wel iets wat we nog uh, een hele tijd kunnen inzetten. Als joker, zeg maar, van uh, ja, maar het zou toch fijn zijn... als, uh, als jij ook eens uh, uh, boodschappen zou doen. Ja, maar ik heb vorige week de kinderen gehaald. Dus uh, ja, moet ik dan ook nog... Oh ja, dat is waar. Nee, dat is waar. Dachgrootte uh, schoonmaken bijvoorbeeld. Vind ik niet leuk, maar dat is iets wat ik ga doen. We hebben een lekkage gehad en uh, met die dakgroot uh, dat is gewoon mijn soort van mijn terrein, dus ik heb ook die lekkage afgehandeld en met die loodgieters en zo. Dus dat is een beetje een soort van terrein geworden waar ik dan dingen van weet. En is het ook heel inefficiënt om dat helemaal over te dragen weer? Dat zou een economische afweging zijn. Maar ja, hoe handig is het als ik uh, in het dossier dakgroot en dak... en klussen met uh, dingen met water, die, uh, plafonds en, en, en lekkages... als ik dan het stukje dakgroot schoonmaak even uitbesteed aan iemand anders. Omdat ik het toevallig niet leuk vind. Hè, dat, dus het gaat meer in, in dat soort uh, <laughs> dossiers gaat het. Het is <laughs> dus meestal niet, niet, niet, dat, niet dat je er iets nieuws voor terugkrijgt... Voor die joker, maar wel dat je, dat je aanvallen van de ander kunt afslaan. door, uh, door dit in te zetten. <lacht> het klinkt echt als een, alsof je in een soort oorlogssituatie uh, bezig bent. Maar uh, Zo is het helemaal niet. Maar nou, af en toe wel een beetje. <lacht> we hebben helemaal aan het begin gezegd: uh, gaan we zeggen wie er moet betalen? of gaan we gewoon betalen en kijken wie er nog geld heeft? Nou, zo. Dat laatste. Het, het, het is een gemeenschappelijk doel, namelijk overleven. En uh, nou, We zitten allebei in de muziek, dus het gaat niet hard met het geld. Dus uh, alles wat, wat je bij kan dragen, draag je bij. We hebben alles dubbel. Meubels, uh, apparatuur. Uh, nou ja, twee huizen, dus alles wat erin zit. Twee keukens met volledige inrichting, pannen, potten, serviezen... We hebben wel eens, eh, omdat we in beide huizen... of tenminste, toen wilden we graag een, een espresso-apparaat. En toen stonden we bij de Bijenkorf en toen dachten we... ja, dat is nou wel leuk, maar dan hebben we in Eindhoven-espresso... maar in Amsterdam niet. Dus toen hebben we er maar allebei in gekocht. Nee, het is gewoon duur. Het is duur. Dus dat is het ons blijkbaar waard. We zijn natuurlijk verschrikkelijk afhankelijk van elkaar. Emotioneel gezien. Maar financieel, dat is iets wat we allebei zeer zeker niet zouden willen mag ik een nieuwe broek kopen of uh, ik wil eigenlijk uh, um, een nieuwe auto... en toch het gevoel hebben dat je daarvoor toestemming moet vragen aan de ander. Ik vraag gewoon of het eraf kan of niet. En als het niet zo is dan koop ik het niet. Ik kocht graag cd's. Ik kocht heel graag cd's. Ik heb een enorme collectie thuis eigenlijk. En dat, daar ben ik heel abrupt mee gestopt omdat het gewoon niet meer kon dan is er gewoon niet genoeg geld om eten te kopen... of om een nieuwe broek voor de kinderen te kopen. En nu geeft het me eigenlijk veel meer bevrediging... om te proberen te zorgen dat het goed loopt... dan die ene uitspatting te hebben... en dan de rest van de maand op de blaar te zitten. Een klusruimte. En, en een fietsopslagruimte... En ook hier zie je weer dat alles technisch perfect moet zijn. Dus er staat een fiets voor de stad en een fiets voor de mountainbike... en een fiets voor vakantie. En oh, inmiddels zijn er... Oh, en daar nog een fiets voor het wielrennen. Ja, dat is iets waar we typisch van mening over verschillen. Dat ik zeg, één fiets is goed genoeg. Hoe vaak gebruik je zoiets nou? En uh... Ja, omdat we zo verschillend over geld denken... zijn we op huwelijksvoorwaarden getrouwd. En dan ook nog met zo'n Amsterdamse verrekenbeding... dat je na de zoveel jaar weer even de balans opmaakt. En als je dan uh, ongelijkheden ziet... we zouden 50-50 bijdragen, maar als dat toch anders gegaan... is dat je het dan verrekent. Mocht nou één uh, voor zijn moeder moeten zorgen... dan supporten we elkaar gewoon. Uh, maar ja, als het... Uh, ik wil graag fietsen vandaag en ik ga niet werken... en dat gaat het hele jaar zo door, dat is prima... Maar ja, dat is niet iets waar de ander dan aan hoeft bij te dragen. Toen we hier ingingen en we natuurlijk met de bank moesten praten over hoeveel geld we gingen lenen, vroeg ze: hoeveel geld ga je zelf inbrengen? Dus uh, dat was ook wel een verrassing om te horen wat Robert bij elkaar had uh, gespaard. Ja, viel me eigenlijk al mee. <lacht> give you dirty looks I have words that do not come from children's books There's a trick with a knife I'm learning to do And everything I've got belongs to you I have a powerful anesthesia in my fist And the perfect wrist to give your neck a twist There are hammerlock holes, I've mastered a few, and everything I've got belongs to you. Share for share, share alike, you get struck each time I strike. You for me, me for you, I'll give you plenty of nothing, I'm not yours for for two and everything i've got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 stukjes in mijn agenda waar zij niets van weet. Nou, daar moet ik hard over nadenken. De vraag is eigenlijk of ik spontaan iets, wel eens iets onderneem. Voor mezelf. Of ik spontaan voor mezelf wel eens iets onderneem. Um, ik, ik kan me eigenlijk niet herinneren, want het enige wat ik spontaan onderneem, is als ik thuis ben en uh, de krant pak in plaats van aan het werk gaan. Of ik denk, laat ik een extra groot rondje wandelen met de hond... want dan ben ik wat langer buiten. Nou, alles is gepland. Hij heeft geen agenda. Ik heb uh, wel een agenda. Mijn eigen agenda en onze agenda, de gezinsagenda. En uh, daarin zijn een aantal punten, nou ja, dingetjes die hij moet regelen. En daar herinner ik hem aan. In het begin van onze relatie herinnerde ik hem ook aan dus de verjaardag van zijn moeder of tante. Omdat op een gegeven moment dacht ik, ja, wacht even, ik kan hem natuurlijk niet de hele dag door herinneren. Dus dan herinner ik me alleen nog aan de dingen waar ik zelf dan uh, nou ja, belang bij heb. En dan was er bijvoorbeeld de afspraak van, oh, hij wil, hij wil graag golven, uh, zaterdagmiddag. En dat wil hij heel graag. En ik vind dat dan al lang prima. Maar dan ga ik dat een beetje moeilijk maken van, oh, jij wil golven, mm. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Mm, even kijken. Nou, oké, okay, als jij dan een paar dingetjes in het huishouden doet... of een paar taakjes doet, dan mag jij golven. En die schrijf ik dan even op. En dan eh, nou ja, word ik helemaal blij omdat ik dan een zaag hoor of een boor. En dan weet ik, oh, dat klusje is geklaard. Nou, prima, ga maar lekker golven. Agenda-seks. Goh, heel vervelend dat ik dat woord nu ken, want nu ga ik dat telkens bedenken. <lacht> als wij ook iets afspreken. Want uh, ja, dat, dat, dat doen wij ook. Ja. <lacht> dan kijken wij elkaar aan en dan uh, een half een beetje schuin van zondagochtend. Hm? Zullen we dan... Uh, hm? <lacht> en dan, uh, dan hebben we een, uh, een date. Maar als er dan net een kind aan het kruisen is, ja dan... Uh... Dan wordt het heel, uh, heel ingewikkeld. Of um, uh, wij zijn laatst, het was heerlijk, zijn wij, uh, uh, een dag hebben we de kinderen naar oma gebracht. En zijn wij naar de film gegaan en uit gaan eten. Uh, dat zou je denken, goh, perfect moment. Maar ja, uh, soms werkt het ook gewoon niet. Dan denk je, nee, hè, nee nu niet. En dat uh, maakt het af en toe wel ingewikkeld. Van ga ik dan doorzetten? <lacht> of stoppen we er gewoon mee? Of beginnen we er al niet eens aan? De verhouding is zo eigenlijk dat ik weinig vrienden heb. Of in ieder geval geen vrienden over de vloer heb. En uh, Meert heeft een soort open deurbeleid. Ze zou het liefst gewoon de hele tijd mensen de hele tijd uitnodigen. Dus dat is een soort van... Uh, ja, model, poldermodel, denk ik. Want boven is de eetkamer. En uh, het zijn gescheiden huizen en we betalen ze apart. We hebben dan wel uh, officieus met elkaar besproken dat dit de, de slaapkamer is. Maar dan moet ik ook mijn huis aanbieden als, uh, als, als uh, om mensen uit te nodigen aan tafel. Ja. Het grootste wat ik, wat ik heb gemerkt is uh, uh, dat al die logeerpartijen, maakt niet uit hoeveel mensen er zijn... Uh, achteraf altijd de leukste uh, avonden zijn, eigenlijk. Dus zij is absoluut mijn, uh, mijn uh, luik naar, naar, de, naar het sociaal leven. Echt, echt iets gaan doen met vrienden, dat, is, uh, ja, dat doen we apart. Want het is toch ook vaak heel fijn om uh, met je vrienden en je vriendinnen... juist uh, eens even weer te bespreken wat er allemaal ja, met je relatie zeg maar, aan de hand is... Ook als er uh, uh, mensen uh, langskomen bij ons. Inmiddels minder, omdat we, ook weer, omdat we kinderen hebben. Maar uh, dan, ging de, dan ging de ander weg. Ik, ik sprak dan iets af met, met mijn vrienden. En uh, Alexander had daar niet altijd zin in. Dus die ging soms twee of drie films uh, achter elkaar kijken in de bioscoop. En dan kwam die op een gegeven moment weer terug. Ja, zo hebben wij dat afgesproken, ja. Nou, dat is inderdaad nog wel iets interessants, optreden als stel. Ik vind namelijk dat hij best iets meer affectie mag tonen in gezelschap. Dan denk ik, ja, ik wil ook wel dat je laat zien uh, aan het publiek dat je van me houdt. Maar hij is, ergens is hij verlegen en een beetje voorzichtig. Maar ik zou best willen dat hij af en toe gewoon even lekker mijn hand pakt of even zijn armen om me heen sloeg. Uh, ook gewoon waar mijn ouders bij zijn. Dat zal ik eens zeggen? Kijken of hij dat dan ook gaat doen. Dat zijn altijd hetero's, ja. ja. Wij zijn thuis veel fysieker dan in gezelschap. Veel, vele malen, ja. ja. Sowieso vind ik dat als je als stel een, een enkeling op bezoek krijgt... dan moet je al helemaal uitkijken dat je niet als stel je gaat zitten opstellen. Dat vind ik gewoon heel, ook heel ongezellig. Zeker als je het met, in veel opzichten gewoon met elkaar eens bent. We hebben dezelfde smaak, dezelfde politieke voorkeur. Ja, toch een beetje dezelfde hobby's, dezelfde interesses. Nou... Dan, uh, dan denk ik, nou, nou maar even niet bemoeien met die discussie. Of uh, kan ook wel eens een keer uh, de, degene een ander steunen. En ook al vind ik dat dan misschien helemaal niet eens echt. Gewoon even je mond te houden kan natuurlijk ook. Man, vrouw, vader, moeder. De aandacht daarvoor, voor die rollen, hoe je dat het beste kan combineren... En daar komen, we volgens, daar komen we ook helemaal niet uit. Maar volgens mij, omdat we een heel groot gebied links laten liggen... en dat is dat uh, vrouwen en mannen ook gewoon single zijn nog. Die levensstijl, laat ik het zo zeggen... in een kroeg staan met vrienden, uh, uh, lekker sporten... een dag zelf indelen zoals je wil, uh, tijd verlummelen... al dat soort activiteiten, uh, die behoren niet alleen tot singles toe... maar ook tot mensen die vader zijn of moeder... En dat wordt gewoon ontkend ofzo. of zo. Dat, of dat, dat, dat zie je nergens terug. Afzonderlijke interesses. Een kookclub versus niet. Uh, ik zit bij een rotary. Robert niet. Uh, nou, dat rennen doe ik dan wel veel. Robert niet. Robert roeit. We hebben vaak door de week dat we elkaar gewoon nauwelijks zien. Dat uh, s'avonds doet een dit en de ander dat. En dan de volgende ochtend ontbijten samen. Dat we dan nog even zeggen ja uh, vanavond weer niks, maar we zien elkaar morgen weer. Hè? Het ene moment uh, sta ik bij mijn uh, zoons bij een uh, skateboardpark en wil ik, wil ik het liefst zelf op een skateboard stappen. Het andere moment zit ik twee uur lang een sonate van Beethoven in te studeren. Helemaal in mijn eentje en interesseert me niet wat er buiten gebeurt. Uh, het andere moment uh, uh, sta ik in een hete tent op een Lowlands uit mijn dak te gaan alsof ik... 22 ben En het andere moment sta ik om vijf uur s'nachts een bekertje melk op te warmen in een magnetron. Dus het is een soort van waaier aan verschillende rollen die ik, die ik speel. Ik zie mezelf uh, wel als vrouw van Robert, als uh, getrouwd. Dat vind ik ook heel erg prettig als we ergens samen zijn. Dat ik denk van, oh leuk, hij hoort bij mij. Maar als ik alleen ben op mijn werk of uh, waar dan ook naar in een feestje... dan denk ik niet zozeer aan Robert, maar, maar dan ben ik gewoon echt op mezelf, Dan is het ook niet dat mensen vragen van waar is Robert of waarom ben je maar alleen. Nee, ik ben ook heel erg goed alleen. Mijn voorkeuren voor wat ik doe in mijn vrije tijd zijn niet veranderd sinds dat ik kinderen heb of, of een vrouw heb. Die, die heb ik nog steeds. Ik moet ze handiger indelen. Maar die heb ik. Ik ben dezelfde persoon. Maar je hebt wel een soort backbone waar je op terug kan vallen en waar je ook gewoon moe kan zijn. Of uh, echt jezelf kan zijn. Maar er wordt een soort van scheidslijn getrokken. En, van, en, en, en zelfs nog ingevuld van dit is wenselijk. Namelijk een gezinnetje. En dat moet er dan zo uitzien. En het single zijn, dat is liever niet wenselijk. Maar die hebben dan wel weer een leuker leven. Ja, daar kan ik echt niks mee. <lacht> Want ik wil ook wel eens een keer in de kroeg staan en doen alsof ik single ben. En dan hoef ik niet uh, met een meisje naar huis te gaan. Maar gewoon het, het gevoel van vrijheid, dat is lekker. There are no seasons like the summer or the spring. So help me, they're not. No, if it isn't love, there are no reasons for the songs I sing. I never see the light. The beauty, beauty, beauty, beauty in those eyes. Mercy, hold oh, these eyes, dear. There would be no moon, no stars within the skies if it isn't love. Then you're a vision, and this is nothing but a dream. So happy it is. And there never was a heaven up above, I only know I adore you, so tell me, dear, I implore you. But what is this thing here got me like this? Mercy, if it isn't love, yes! Blijdschap is altijd wat makkelijker, want dat, dat, dat wil je ook wel graag delen. En dan dat, dat werkt ook wel aanstekelijk. Maar ja, zeker met verdriet uh, zijn wij allebei wel, heel, wel altijd al, uh, ja, alleen op de een of andere manier. Bijvoorbeeld wel de dood van mijn moeder. Dat, uh, dat is wel iets waar we het over kunnen hebben af en toe. Maar uh, ja, als ik echt verdrietig ben, dan keer ik gewoon... Dan, dan, dan, ik word heel erg... Heel erg in mijn schelpje zitten. En dan... Uh, vooral denken dat we toch uh, altijd allemaal alleen zijn. En dat we, dat, ja, dat, dat we het alleen... moeten oplossen. Dus, dus dat ik... Mijn, dat ik dat verdriet daarover ook... alleen... Uh, moet verwerken. Zonder dat hij ook weer meteen... Ja, met zo'n beschermende arm... Zo van, uh, ach, uh, ja, wat... Wat, uh, wat erg voor je, inderdaad... En, uh, dus ik ga het bos in of, uh, of, of, of misschien zelfs alleen de tuin in... of, of een andere kamer uh, in, of, of s'nachts in bed. En dan uh, ja, ben, ik aan het, uh, uh, ben ik verdrietig aan het zijn. Wat ik, wat ik lastig vind, is dat ik bijvoorbeeld mijn, mijn vriend niet eens kan vertellen hoe mijn broer was... En die vorige vriend was, die kende hem wel. En die is er ook bij geweest dat hij, dat hij uh, overleed, zeg maar. En uh, ja, dat, dat, dat heeft voor mij ook iets raars. Ik heb nog zo'n box beneden hier, uh, zo'n ruimte. En, uh, en daar hangen dan allemaal stropdassen op een rijtje, bijvoorbeeld. Nou ja, dan uh, loopt uh, uh, mijn vriend mee en dan... Uh... Ah oh ja, stropdas. En dan kijkt hij naar stropdas. Oh, dit is een leuke, weet je, dat is een mooie. En... Maar het heeft iets, het heeft iets heel uh, schrijnends... om iets te zien wat heel erg levend eruit ziet als het ware... als iemand er niet meer is. Maar ik wil ook dat hij dat ziet. Misschien zeker dus als je iets ouder bent... en je krijgt een, uh, een nieuwe relatie. Dan heb je eigenlijk al zoveel meegemaakt. Dat, is, dat zit in jezelf. Kijk, een gegeven als een kind... Dat, dat is natuurlijk heel erg concreet. Hè? En daar, daar, daar moet je dan sowieso iets mee. Maar ook gewoon heel praktische dingen. Ik ga elke dag naar mijn werk. En dan zit ik hier te werken en ik heb contact met allerlei mensen. En dan heb ik weer een borrel en dan heb ik ook contact met allerlei mensen. Hij heeft denk ik amper idee van wat ik nou precies doe. En dat doe ik van hem ook. Ik leg natuurlijk wel uit wat ik doe. Um, maar hij ziet het niet. Ik heb wel op een gegeven moment naar hem gevraagd uh, van... Uh, uh, heb je nog foto's van vroeger? Dat je kleiner was? En, uh... nou, Toen kwam hij inderdaad met een heleboel foto's aan, heel schattig. En uh, hij kan ook ontzettend goed uh, een koe nadoen. Dus altijd als we in, een, in, een weiland, uh, in de buurt van een weiland zijn en er zijn koeien... dan gaat hij uh, loeien, zeg maar. <laughs> Eerst wist ik niet wat ik hoorde. <laughs> maar het is heel echt. Dat is uh, uh, van zijn tijd dat hij bij zijn opa logeerde, die boer is geweest. Die boer was. Ja, dus dat is, dat is prachtig. Dat vind ik heel erg leuk. Altijd kleine dingen. Dat is uh, altijd. Afspraken niet nakomen, dingen vergeten. Hoe kun je nou zo dom zijn? En, het kan, en de ruzie's ontstaan vaak als de. dat uh, heeft heel veel met moeheid te maken, wat mij betreft. Um, uh, of als je al eerder op de dag iets naars hebt meegemaakt... en je, je, je, je weerbaarheid is wat minder aanwezig en je bent ook nog moe... Nou, dan kan een klein dingetje ervoor zorgen dat je ineens... dat, dat, dat schijnt dan licht op een karaktereigenschap van je partner. Waar ik dan soms van denk, ja, hè, nou ja, dat, uh, uh, daar heb ik altijd een buffertje voor nodig... om daar tegen te kunnen of mee om te gaan. Laatst kreeg ik te horen dat ik uh, te veel scheld. Nou is het waar, ik scheld vrij veel, maar dat doe ik al... Uh... 20 jaar of 25 jaar. Dus ik dacht, dat is geen probleem. Maar ineens blijkt dat nu dus een enorm probleem zijn. Vooral ochtends, schijn ik het te doen als ik op moet staan. Dat is dan een leuk begin van de dag als jij dan begint met shit. De laatste ruzies zijn meer dat ik dingen wil afwerken. En dat er aan mijn kant dan lijstjes worden gemaakt met dit en dit moet aangepakt worden. En ik heb gemerkt dat eigenlijk mijn grootste frustratie is... dat ik zelf heel onhandig ben. Dus dat ik super afhankelijk ben hier met het ophangen van dingen. En uh, Robert wordt heel onrustig van mijn lijstjes. En uh, die zegt, laat me nou gewoon mijn gang gaan. Het komt allemaal wel. Het heeft geen enkele zin als je dit opschrijft. Dan word ik heel erg ijzig en uh, zeg gewoon niks meer. En uh, ik maak altijd Robert de klaar allemaal klaar, s ochtends. En dan geef ik hem ook een lunchpakket mee. En dat doe ik dan niet meer. Haar onvoorspelbaarheid is heel fijn. Dat levert allerlei verrassingen op en uh, nieuwe wendingen. Aan. Maar, maar soms is het ook onhandig. Het is een keer ze uh, uh, vergeten te halen van de crash, bijvoorbeeld. Uh, het is een keer mijn verjaardag twee jaar achter elkaar vergeten. En als het dan een keer negatief uitvalt, denk ik van ja, pff, hè, die, uh, die grilligheid van jou ook. En dan krijg je daar dus ruzie. En, en dan krijg je dus zinsneden als, um, maar jij doet altijd dit. En uh, weet je, nou, dat het klassieke verhaal. Dan ben ik ook ondertussen aan het zoeken... Van, uh, ja, maar wat, wat heeft hij ook alweer? Wat, uh, wat ik wat ik vervelend vind. Ik kan dan niet, uh, niet iets nieuws verzinnen behalve alle oude uh, meuk die ik al jaren roep. Ja, hij, hij, hij is wat, uh, wat spaarzamer in zijn commentaar. Maar dan uh, komt er dus ineens wel zo'n heel nieuw, nieuw item erbij. Ja, dat was even schrikken. <lacht> ja. ja. We aten eigenlijk amper niet samen. Ik bedoel, het was, we leefden langs elkaar heen. Uh, en dat vonden we ook volgens mij niet eens allebei heel erg. Maar er ontbrak een hele onderlaag. Het is, het is wonderlijk dat het zeven jaar kan duren. Op die uh, basis... Ik, ik heb wel vragen over mezelf, ja. Ik denk van, god, waarom is dat zo gegaan? En hoe heb ik dat kunnen doen? Daar heb ik eigenlijk geen antwoord op. Kijk, natuurlijk vind ik dat degene die, hè, met wie ik nu samen ben... dat die veel beter bij me past. Maar dat is ook natuurlijk omdat dat degene is van nu. Als je het nu over je huidige relatie hebt... dan, dan, is het, dan zou het heel lastig zijn om te zeggen of om toe te geven... Uh, dat het eigenlijk niet goed gaat, in mijn geval. Hè? Want blijkbaar heb ik dat dus wel eerder uh, zo gehad. Dus in die zin denk ik dat er altijd een element van uh, uh, verdoezeling is. Niet, niet dat ik denk dat dat op dit moment bij mij aan de hand is natuurlijk. Want ja, ik voel me echt goed. Maar stel dat hij morgen met een ander vandoor zou gaan... dan zou ik terugkijken en denken van, oh, misschien was het toch niet zo goed. Dat weet je natuurlijk nooit. Er kan zoveel gebeuren in een leven... Je bent elkaar natuurlijk wel eens kwijt. Ja, zeker. Dat kan ook denk ik niet anders als je zoveel te doen hebt. En als je ook vaak onder andere mensen bent. Zij werkt in een orkest in Groningen. Als zij daar is, is ze echt weg. En dan weet ik natuurlijk niet wat er gebeurt. Dus dat er verleidingen zijn, dat er contacten ontstaan... waar je in principe meer mee zou kunnen, natuurlijk is dat zo. Ik geloof niet in dat, je, dat zij de enige is die bij mij past. Ik denk het niet... Maar uh, eerlijk gezegd ja, doet, doet, het er, uh, ja, doet het er ook niet heel veel toe. Het is een beetje tegenstrijdig, want, want ik wil er ook niet lang over nadenken... want dan, uh, dan voel ik me ongemakkelijk worden. Dus het doet er op zich wel toe, maar... Ik vind nooit wat. Ik vind nooit een, een slipje in zijn, in zijn jas ook. Dus dat hij. Die... En ik ben absoluut niet iemand die telefoons of zo controleert. Dat hoor ik nog wel eens van vrienden om mij heen die dan echt zo in sms'jes gaan checken en zo. Nou, dat gaat me gewoon echt te ver. Dan moet ik haar vertrouwen en dan moet ik vanuit gaan dat zij nog voor ons kiest. En dat heb ik altijd dat gevoel, heb ik altijd gehad. Ook toen het wel eens een keer bijna aan de hand was. Zij is er ook altijd heel open over geweest. Dus ik geloof daar ook echt heel erg in. Ik geloof niet dat zij dingen doet die ons zou schaden. En dat is andersom net zo. Ik, ik, hoor, ik hoor bij Merel en Merel hoort bij mij. Daar laat ik niks tussen komen. Dat vind ik de moeite niet waard. En als ik dan wel eens boos ben, dan zeg, ik, dan zeg ik ook... Ja, en ik weet ook helemaal niet met wie je allemaal vreemd gaat. En dan, en dan kijkt hij me ook zo een beetje verschrikt aan van waar, waar, waar heb je het over. Omdat het dus toch ergens in de, in de verre krochten van mijn brein dus wel, wel zit. Maar dat denk, ik denk het dus niet. Je praat s'avonds, nachts in bed over die dingen. Je ligt in de donker te praten. Of te mokken. Of... Of je staat op en je, en je loopt boos weg. En dan kom je toch maar weer terug in bed. Want ja, goed. Om nou beneden op de bank te gaan liggen is ook zo wat. Dat doe je misschien een kwartiertje en denk je: nee, dat is toch een beetje te gek. Ja, zo gaat dat. En dan sta je geradbraakt op en dan ga je boterhammen smeren voor de kinderen. Stepping out Do I worry Cause you've got me in doubt Though your kisses aren't right Do I give a bag of beans Do I stay home every night And read my magazines Am I frantic Cause we've lost spark? Is there panic when it starts turning dark? And when evening shadows creep, do I lose any sleep over you? Do I worry? You can bet. shadows creep do I lose any sleep over you do I worry you can bet you're Doen allebei de deur dicht. <laughs> ik heb wel een vriendje gehad die al vanaf moment 1... gewoon de, de, de deur open liet als hij even, even een plasje ging doen. En dat vond ik heel raar. Ik zou daar denk ik wel wat van zeggen. Ik zou wel zeggen, doe die deur even dicht en steek even een lucifertje af als je klaar bent. Dat, uh, ja. Ja, maar dat, dat, dat hoort allemaal bij je onderhandelingen volgens mij. Want als je elkaar net leert kennen, dan loop je natuurlijk alleen maar in je blote kont... als het een beetje een wilde, een wilde start heeft. Dat wordt natuurlijk later allemaal, als je tien jaar een relatie hebt of zo, wordt dat allemaal wat. Uh, word je misschien juist veel preutser? Uh, nou ja, ja je, je, je, wordt, je wordt weer preutser ook. Uh, um, uh, dat zijn al uh, kleine dingen, bijvoorbeeld. Uh, um... Uh, een, nieuwe, uh, een nieuwe tampon of maandverband in doen. Dat, dat wil ik dus. Dat, op een gegeven moment deed ik dat gewoon met hem in de buurt. Dat maakte me helemaal geen bal uit. Nou, dat zou ik nu echt nooit meer doen. Dan ga ik wel eventjes een deurtje dicht en dan, uh, dan doe ik dat zelf. Maar meestal zegt hij wel van, ik ga nu wel, uh, hè, dus ga even weg als je wil. Uh, want het gaat stinken of zo. Ja. <laughs> ja. Maar het is wel grappig om met iemand om te gaan die daar heel vrij in is. Want dat maakt jezelf ook wel iets vrijer vergelijk met mijn vorige en was het toch wel een beetje gesloten en een beetje netjes en een beetje timide en zo. Ja, en dat, dat speelt nu eigenlijk allemaal niet zo. En dat is eigenlijk ook wel wat eerlijker. Het is een beetje zoiets van, ja, dit, dit uh, ja, mens zijn. En daar hoort dit allemaal bij. Poepen bijvoorbeeld, of neuspeuteren. Ja, maar goed, je gaat natuurlijk niet neuspeuten. Ik... Hij vertelt wel eens dat de vorige vriendin de neuspeuter opat. Ja. En dat vind ik zo ongelooflijk smerig, maar dat vindt hij gelukkig ook, dus, ja. Nou, ik, ik, dat, dat doen wij niet samen, nee. Ik doe dat zelf wel eens, maar niet, uh... nee. ik, ik, ik, ik heb wel mensen iets samen doen, ik zou het ook wel een keer samen willen doen om te kijken. Ja. Ja. Ja. Daar is de mannenkamer voor. Hij zegt ook wel eens: Ik ga nu even porno kijken. Nou ja, dat vind ik prima. <laughs> Dan ben ik blij dat ik niet mee hoef te kijken, eigenlijk. Maar nou, ik, ik vind het ook niet netjes om porno te kijken als je met elkaar thuis bent. Ik heb het wel eens. Uh dat ik zijn kamer binnenkom of zo. Vroeger was het dat hij nog wel zei van kun je niet kloppen... maar die fase die hebben we al heel lang achter ons gelaten. Wat mij betreft zit het minder in de buurt van vreemdgaan... en meer in de buurt van tafelmanieren. En dan zie ik het en het schrikt me gewoon af. Stel je voor, stel je voor als ik dat in mijn eentje kan doen... kan zij dat ook in mijn eentje doen. Dan zit, zit je allebei in hetzelfde huis in een andere kamer porno te kijken. Dat lijkt heel raar. Ja. Dat is een andere wereld, dat vind ik niet reëel. Dat is een andere wereld. Fantasiewereld. Of nee, nee, niet eens fantasie. Gewoon duidelijk dat het een nepwereld is. Het zou misschien anders worden als hij een soort favoriete dame had... Uh, waar die mee ging dwepen en waarvan ik foto's ging zien of zo. Ja, het, is maar, het, het is ook maar uh, een klein deel van... het hele spectrum aan dingen die je uh, samen doet, samen hebt... Dus We zijn samen vooral. En misschien is dit een onder een, een, een, iets wat heel erg privé is. En zo zijn er denk ik wel een paar kleine onderwerpjes te noemen. Maar die hebben verder helemaal geen impact op dat samen zijn verder. Ik weet ook nog wel... Uh, dat heeft hij me ook laten zien. Zijn eerste pornoblaadje wat hij kocht van toen hij 14 was. Of ik weet niet. De middelbare school. En dat is met alle verhuizingen meegekomen. Dus dat is een... Uh, Inmiddels ook een soort mijn herinnering, zeg maar. Dat boekje, dat weet ik waar dat voor staat. Maar dat vind ik toch wel leuk. Ja, ik weet eigenlijk niet hoe zij kijkt. Nou, dat is interessant inderdaad. Omdat we het over dat lichaam hebben. Als je dus een relatie hebt, dan kun je wel met elkaar afspreken van... hé, hey, jouw lichaam is tot op zekere hoogte van mij. Want je mag niet met iemand anders... Uh, vreemd gaan. Toch, dat is eigenlijk, heeft dat met iets lichamelijks te maken. Maar dan met middelen, daar mag je dan eigenlijk niks over zeggen. Toen ik erachter kwam dat hij rookte, toen dacht ik echt: Nou, dit kan absoluut niet. Ja, dit, dan, hier moeten we nu meteen een korte maken, want ja, dit accepteer ik niet. Dan zou ik geen internet daten, zou ik bij de niet-rokers kijken, want ik hoef niet iets met een roker. Maar ja, <lacht> die, in die volgorde ging het niet. En daarna realiseer je, oh ja, zo werkt het niet. Dus hè, dat moet ik wel pikken, we moeten gaan schipperen, we moeten gaan onder. Nou ja, weet ik veel. En mee op vakantie nemen of uh, bijvoorbeeld uh, drie weken lang... Uh, s ochtends vroeg eruit voor de kinderen. Ik heb daar echt van alles voor over. Ik zeg natuurlijk, het is zo ongezond voor je... ...en dat moet je niet doen met kleine kinderen... ...en ik wil niet dat je eerlijk doodgaat. Maar eigenlijk kan ik het gewoon ook niet uitstaan... ...omdat ik het gewoon hartstikke goor vind en vind stinken. Het fijn zou zijn dat hij gewoon een hele, hele vervelende griep zou krijgen... waarbij hij heel erg zou moeten hoesten en heel erg geconfronteerd met zijn keel. En dan heb je kans dat je per ongeluk opeens drie dagen bent gestopt... omdat het gewoon lichamelijk niet kon. En dan kom ik met die ene onderhandelingsstrategie. Maar goed, het feit dat ik me ermee bemoei is eerder... Nou ja, ik denk eerder juist een uh, frustrerend, irritant dingetje... waardoor hij denkt, nou, ik steek er nog in op. Zeg, wat een gezek. Even ontspannen. We hebben in februari een auto-ongeluk gehad. We zijn over de kop geslagen. En daar heeft ze nekklachten van overgehouden. Ze had een zware hersenschudding, nekklachten van overgehouden. Nou ja, dat, die hersenschudding is wel zo'n beetje weg. Die nekklachten zijn niet weg. En ze heeft pijn bij het spelen, wat haar werk is. En ik vind eigenlijk dat ze helemaal niet naar het orkest moet gaan nu. Maar zij vindt, het, zij vindt dat niet. Zij wil toch gaan en proberen te ontlasten... En... Misschien wel weer eens naar een dokter, en oma, maar ze heeft er eigenlijk niet zo'n zin in. En ik vind dat ze iets beter voor zichzelf moet zorgen. Dus dat zeg ik dan, en dat zeg ik dan iets te vaak, waarover zij zich irriteert. Dat soort dingen gebeurt natuurlijk, je maakt je zorgen. Maar ik kan niet doen alsof zij mijn kind is. Zijn haar hart is gescheurd twee jaar geleden en dat is levensbedreigend. En uh, daarna heeft hij ook nog uh, bijna twee weken in een kunstmaat gekomen gelegen... Toen besefte ik pas goed hoe, juist hoe erg je alles samen doet. En, en, en zo'n heel raar gevoel, zeker als je net wakker wordt of zo... dat je denkt, oh, dit en dit moet ik echt even overleggen. Juist over die ziekte. Hoe moeten we dit gaan aanpakken? En dat ik dan dacht, nee, dat kan natuurlijk niet. Ik moet het nu zelf alleen doen. Als de operatie mis was gegaan... had het in principe wel kunnen voorkomen dat die... Uh, nou ja, dat je een beslissing moet nemen over, ja, moet je verder gaan of niet? En, in, in, hoe, zou iemand verder, hoe zou hij verder willen leven of niet? Ja, dat weet ik best. Genezing gelukkig en alles gaat weer goed. En uiteindelijk hebben we onze oude routine weer opgepakt. Ik zat weer in Amsterdam, maar hij weer in, in Eindhoven... En dan moet je elkaar dus ook weer ja, loslaten. Ja, ik heb het wel vergeleken met zo'n moeder die een baby heeft gekregen... en die dan op een gegeven moment toch weer aan het werk gaat. Het eerste moment dat ik, dat ik dus gewoon weer naar mijn werk ging en zo... dacht ik van, ik moet nou gewoon loslaten en weer vertrouwen op dat het, dat het ook... zonder dat ik de constant als een soort, uh, soort kip omheen loop... dat het ook allemaal wel weer goed komt. Would fall from the sky if I should love... Christmas or his fifth birthday, and he thinks C-U-S-T-O-D-Y spells fun or play. I spell out all the hurting words, and I turn my head when I speak, cause I can't spell away this hurt that's dripping. Mijn Uh, u luisterde, ook oh, zij helemaal dicht. U luisterde naar de CSZ. De cursus Samen zijn. Die radiomaakster Maartje Duin maakte voor de NTR uh, Holland ook Radio. Hè. Iedere zondagavond op radio 1, tussen 19:00 en tien avonds. Altijd de moeite waard. Weer zo'n parel op de publieke radio. Goed, de muziek die Maartje toevoegde aan haar cursus, was van Ella Fitzgerald, Vets Waller, Frank Sinatra en Peggy Lee. Ja, en ik kon het niet nalaten om toch even die corny song van Dolly P. erachteraan te draaien. Vooral toen Maartje Duijmen vertelde dat één stel na afloop van de opnames... de zomer in een huwelijkscrisis terecht was gekomen. Nou, of het geëindigd is zoals Dolly Parton het zingt, nou dat weet ik niet hoor. Ik heb nog zo'n liedje wat me heel dierbaar is, vooral in tijden van relationele nood. Look! you do bad things fill your heart with sad things all oh, love will treat you mean boy treat your heart Do, but it'll make you do bad things. It'll fill your heart with sad things. Oh, love will treat you mean, boy. Treat your heart just like a toy. No, love ain't nothing but a monkey on your back. Nothing but a monkey on your back. Nothing but a monkey.